Weer nog bewolkt met af en toe regen. In het noorden gaat de regen over in sneeuw. Vanmiddag ook in het midden van het land. In het noorden worden 2 graden, in het zuiden nog 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Rotterdam richting Gouda tussen te Knopenteprechtseplein en Moordrecht veel vertraging. In 6 kilometer via door een spoedreparatie. Een half uur namelijk, de afrit is dicht en de rechterrijstrook.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Z met nu ZFM luncht. Het feit is wel dat Frits Geleij nog steeds de snelste tijd heeft hier. En ook het algemeen klassement uh, na drie afstanden nog steeds aanvoert met 123.418. Valk Larsen 123.435. En dat is, uh, dat is mooi voor Frits Geleij. hij is Valk Lachsen voorbij. Een uh, opmerkelijk feit natuurlijk, tot na deze 1500 meter. Tibor Kopax met 123.724 staat op het ogenblik uh, op... De derde plaats, 123.724. Dan kunt u even rustig meeschrijven. GFMM, nou, praten met uh, Henny Rutgers. En die presenteert Zandvoort luncht Sport. Het sportprogramma van ZFM Zandvoort. Elke vrijdag om. 12 uur, met nu. Ja, nou ben jij aan de beurt. <laughs> oh ja, dat had ik ja. niet helemaal door. Het was een beetje een andere uh, opening dan dat we normaal gewenst zijn. En dat heeft te maken met het feit dat Charles Duyf, onze technicus, die is vandaag afwezig. En die wordt fantastisch vervangen door Ruud Jansen. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, heerlijk als je dan weer wat andere dingen voor je neus krijgt. U hoorde schaatsen uit uh, ongeveer 100 jaar geleden. Dus dat uh, is ook wel grappig. Heel bijzondere uitzending vandaag. Twee hele goede trainers in de studio. Ajan Kajili, hij uh, komt vertellen over zijn nieuwe club. En Tim Joon, de trainer van Bloemendaal. En uh, ja, die, uh, ja, die is algemeen bekend natuurlijk. Samen met Frank Drochtrop uh, traint hij Bloemendaal. Frank is er niet, maar dat heeft een bepaalde reden dus verder niet van belang... En we hebben een nieuwe presentator, want Ron Perenbom-Voller is nog steeds op vakantie. En tegenover mij zit Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl. Tweede poging in. Ja, en, maar de vorige keer deed je het al goed, vandaar dat je terug mocht komen. Maar je hebt een broertje <laughs> ook meegebracht. Ja, die, die dag van ik heb niet zoveel te doen. Okay. Ik wil een keer kijken hoe het gaat. Hij is hard aan het werk, hè, je ziet het. Jos de Jong, die is er nog niet. Die uh, zit bij de burgemeester op dit moment. Waarom, weet ik niet. Of hij een verblijfsvergunning wil vragen of zo. dat, dat <laughs> horen we straks wel. En uh, zoals u allemaal weet, beste mensen... hebben wij heel veel luisteraars in Amerika. En wat doen zij? Zij schrijven ons en zij vragen dan steeds om de muziek... om de muziek om te openen in deze uitzending. Nou, dat doen we dan voor our American friends. Hier is Waylon. A long way home. When you're down and out and out here on your own. It don't matter who you are when it's time to lock and load. Everybody's got a little outlaw with them. Crow hiding in the black pound, and a Heartbeat beating to a rock and roll. Along with them mm -mm. When they knock you to the ground You ain't gonna let nobody keep you down When you're back against the wall That's when you gotta learn to stand up tall Be that Diamond back battle with a quick strike, then everybody's got a little outlong winner. Yeah. Everybody's got a little outlong winner. Chrome piece hiding in the black death denim. Heartbeat beating to a Nu uh, ZFM Lunch Sport. En dat doen we vandaag uh, met Whalen als opening. En dat heeft te maken met kampioenen. Hè? Wij zijn een programma van kampioenen. En Whalen die gaat gewoon het Songfestival winnen. Dat is duidelijk, hè? Ja, jij zegt dat al heel snel. veel bepaalde zaken dat ze kampioen worden. Maar, maar heb je, je wel eens gelijk gehad? Nee, hey, oh ja, vorig jaar één uh, keer. Hey, en wat denk je van Zandvoort dit jaar? Ja, oké. Okay, okay. Ja, jij maar ja, ja, ja, ja. En wat denk je van de situatie bij Telstra dit jaar? Ik heb gezegd zeg, aan de Eredivisie. Jij gelooft me niet. Nou, let maar op. Oké. Okay. Ja? Ja, ik ben heel benieuwd. oké okay. Heel even een, een belangrijke mededeling. Want dit programma is mede mogelijk gemaakt... dankzij de Zizo Sushi Lounge... onder het Palace Hotel hier in Zandvoort. Ja, en met de sponsors komen we alleen maar verder. Ja, gelukkig dus, wel. Het is dus net sport ook. Ja, absoluut. Huh? Hey, en uh, voordat we zo meteen met onze gasten gaan, uh, gaan praten. Ja. Uh, om half twee uh, hebben we Barry Teertes dus aan de telefoon. Ja. Uh, dat is natuurlijk de, de, de, de, de trainer volgend jaar voor Olympia Haarlem. Uh -huh. En dat is toch wel een bijzonder, uh, bijzonder project. Het is een fantastisch project. Ja. Uh, ik heb uh, met een wedstrijd van mijn kleintjes... daar de mensen ontmoet die eraan begonnen waren. Die hebben een prachtig stuk opgesteld. Dat heb jij ook geplaatst uh, op je site. En ja, het is alleen maar fantastisch. Weer een club terug. Heerlijk. En ze zijn zo enthousiast, zo positief daar. Maar gaan we het straks over hebben. Goed zo. Ayaan is hier. Ayaan, uh, jij had net op jouw telefoon nieuws over het Nederlands Elftal. Want wij hebben natuurlijk, als we zitten te presenteren, geen telefoon. Kun je het vertellen? Uh, ja, en even die microfoon bij je Vijf uh, debutanten. Wie? Uh, Haterboer, Til, Gleiverd, Weghorst, uh, Weghorst en die kiept Bizot, ja. Uh, ja. Nou, dat verbaast me niks, want die kiept echt de sterren van de hemel. Wat vind jij, Martijn? Uh, ja, ik hou van die frisse wind. Ik vind het wel jammer dat Sneijder uh, inmiddels uh, officieel gestopt is. Ja, het is schandalig ook hoe ze die weer behandelen, hè? Ja. Geeft die jongen toch een fatsoenlijk afscheid, man. Laat hem tien minuten mee voetballen en laat hij dat stadion gek worden. <laughs> Je bent het er niet meer eens, Tim. Ik wist het er niet meer eens. Tim, waarom niet? Nee, ik ben het er niet mee eens. Nee, ja... Um... Nieuwe bondscoach, je moet prestaties gaan halen. Ja. Uh, Snijder is in mijn optiek al twee jaar, veel, twee jaar te lang opgeroepen in het Nederland zelf. Ja, maar dat is en jouw optiek. Dat hij, dat hij de laatste, ja, maar dat is mijn mening. Dus ja. Ik ben ook er niet mee eens dat, dat hij een afscheid moet krijgen. Hij moet wel een afscheid krijgen, maar niet in een officiële oefenwedstrijd. Hij moet gewoon, een, er moet gewoon een selectie worden gemaakt met allemaal spelers die hij mee heeft gespeeld. Arena helemaal vol, die manier nou, een oh, afscheid dat nemen. Vind een ja, niet, nee. Dat vind ik maar nog veel beter. Maar niet afscheid tijdens een officiële oefenwedstrijd. Laat komen, maar gewoon lekker beginnen met bouwen. Ja, dat mag dat we hebben ook nu Robbe, we hebben ook van de Vaart, we hebben ook uh, van Persie. Dat zijn mannen die in zo'n team aardig thuis zouden uh, horen. En ik denk dat het stadion vol loopt. Hè? Dat zo... denk ik ook wel. Zo zeg. Ja. En dan, dat dan, leuk, vind ik, dan vind ik wel dat ze tegen Spanje moeten spelen. Omdat Spanje ze weer met 5-1 moet laten winnen. Nou, dat is geen probleem hoor. Voor het nieuwe <laughs> Nederlands elftal. Die winnen alles. <laughs> ik was bijna week. bang dat je ging zeggen dat we tegen Spanje moeten spelen. en Weer met 1 moeten verliezen. <laughs> maar gelukkig. Ja. Ja. Hey, ze moeten weer met 5 En dan moet, moet Van Persie weer zo'n goal maken. Met zo'n snoepduik, Weet je wel. Dat is allemaal. Uh, we proberen André Janssen aan de telefoon te krijgen, want morgen is natuurlijk een bijzondere dag. Na die twee prachtige uh, koersen die we hebben gehad, uh, Parijs-Nice en de Tireno Adriatico, is het morgen de tijd aan de eerste echte klassieker. Milan Sanremo. Als je hem wel eens gereden hebt, dan de eerste 150 kilometer is er geen bal aan. Maar dan begint het, jongen. En het is echt een vervecht op die calls. Het is prachtig. Nou, we gaan lekker voor de televisie zitten morgen. Het wordt min 15. Wat dus, zeg uh, je nou in? Ga je voor de televisie zitten? Nee, ik niet. Ik, ik wou moet, het niet ik zeggen. Ik moet uh, naar Barendrecht. En ik heb al zeven uh, thermo-onderbroeken gekocht. En, want weet je hoe koud het is op een tribune als je in die wind zit? Maar goed, we gaan uh, HFC volgen. Dat wel. Absoluut. Ruud, wat heb je voor nog meer heerlijke muziek?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 And you are was dat en uh, Make It Mine, een van zijn nieuwe uh, releases. Muziek gekozen door een van onze gasten van vandaag, want dat mag altijd. We mogen altijd een aantal platen opgeven die we dan draaien. In dit geval was het van Tim Joon, en die heeft een lijst ingevoerd. Huh? Ik kreeg gelijk mails, onder andere van Ruud... als je deze platen allemaal draait, dan houden we geen luisteraar over. Nou, we hebben er al niet zoveel, ik geloof dat er twee zijn. Goedemorgen trouwens, of goedemiddag. <laughs> Maar die, die lijst heb ik weer vergeten, Tim. Dat doen we niet. Ja, een paar liedjes eruit. Niet te veel trends, begreep ik. Dus, uh, dus ik uh, ja, alles, uh, Waar nog een stem onder zit, dat mag geloof ik komen. Met een beetje mas heb ik twee of drie nummers vandaag. Ja, nou, we zien het wel. Speler van BVC Zondag, uitkomend in de tweede en derde klasse zondag. Tevens zes jaar aanvoerder. Speler bij de BVO Telstar in 2002 tot 2004. 2015 tot heden hoofdtrainer bij de BVC Bloemendaal Zondagselectie. Het eerste team dat actief is in de derde klasse. En uh, toen het seizoen begon, toen zei ik tegen Martijn: Het zou eens kunnen dat Bloemendaal hoge ogen gooit. jullie slecht begonnen, zeg? Ja, we zijn heel slecht begonnen. Vijf wedstrijden gespeeld, nul gewonnen. Uh, nou, dat is een uh, niet al te makkelijk begin. Maar hoe komt dat nou? Vorig jaar speel je om het kampioenschap en dan begin je de eerste vijf wedstrijden nul. Nou, ik denk exact doordat we vorig jaar om het kampioenschap speelden. Uh, jongens doen toch op een of meer als ze een, een succes hebben beleefd. en ze denken dat ze het weer gaan beleven. doen ze net een stapje minder. Zowel in de voorbereiding als tijdens trainingen. Dus je bent net een stapje minder fit. En ook mentaal. De eerste wedstrijden geef je een 3-0 voorsprong. geef je het handen in de 70ste minuut. Een 2-0 voorsprong. geef je het hand in de 80ste minuut. En een 2-1 voorsprong. geef je uit hand in de 86ste minuut. Je hebt één punt over aan die drie voorsprongen in de eerste vijf wedstrijden. Ah, dat is puur mentaal. We het uh, ook niet vorig jaar. Um, je hebt natuurlijk uh, tot, tot en met de laatste wedstrijd gespeeld onder het kampioenschap. Uh, niet zo dat je dat je uh, uh, uh, uh, misschien boven je stand vorig jaar uh, boven, je, ja, boven je stand geleefd hebt vorig jaar. Ik denk dat je vorig jaar een seizoen hebt waarin heel veel dingen goed vielen. Ja. Als je van tevoren bekijkt en je bekijkt de kwaliteit van de selecties, dan was het niet terecht geweest als wij kampioen waren geworden. Maar gelukkig is, uh, is, is een team en resultaten niet alleen gebaseerd op de kwaliteit van een selectie. Nee eens. En uh, daarbij wij met bloemen moeten wij het daar wel van hebben. Want als je naar andere teams kijkt, zowel qua faciliteiten als qua spelers wat ze hebben lopen, ja, die zijn gewoon beter. Ja. Heel simpel. Maar als team kunnen wij heel ver komen. Alleen dan moet wel iedereen... Uh, die volle 100% gaan. En aan het begin van het seizoen ontbrak dat. Lullige vraag. Hoogtepunt van Tim Joon voorbij als trainer bij Bloemendaan? Ja, dat heb je me afgelopen maandag ook weer echt gevraagd. <laughs> ja, ik hoop het niet. Uh, maar ik denk het ook niet. En Dan, is het, dan, dan kom je bij dezelfde bij vraagje. Wat is het hoogtepunt? Wanneer ben je een goede trainer? Kijk, uh, niet dat ik... Ik ben nu niet opeens mindere trainer... dan we vorig jaar waren. Nee, Samen nee. met Frank. Maar wij zijn niet opeens mindere trainers. We pakken het niet anders aan. We pakken het denk ik zelfs nog... Nog sterker aan en nog beter aan. Waarbij ja, als je bovenin mee wil draaien op een ranglijst... of het nou derde klasse is of dat dat eerderdivis uh, is... je hebt een bepaalde mate van, van geluk en van zoen nodig. En het ene zoen heb je dat wel. Anders heb je dat helaas niet. Dus ik ja. denk ook zo, in dat de derde klasse dit jaar... Uh, sterker, is sterker dan vorig ja, jaar. Ja. Ja, ik bedoel, je hebt, denk, je hebt nu een, een top, uh, top 8 of een top 9 misschien wel... die ja. amper voor elkaar onderdoen. En een STZ en misschien Z die er die bovenuit stijgen... Maar de rest, het kan allemaal voor elkaar winnen. En dan heb je de pech dat mannen Belvin Jordaan, een van de smaakmakers, natuurlijk in het team geblesseerd raakt. Dat kost je ook doelpunten en punten wellicht. Ja, ja nee ja. Uh, hij is lang niet de enige die we missen hoor. Er zijn altijd meer mensen die we missen. Maar weet je, individu, ik, ik reken niet heel erg op individu. Vorig jaar hebben we Melvin hebben we ook wedstrijden gemist en dan winnen we hem wel. En vorig jaar hebben we ook belangrijke spelers wel gemist en dan gaat het wel goed. Ja. Dus ja, daar is weinig over te zeggen. Ajan Kajili zit naast je. Heel even een tussenbericht, want we hebben de loting van de Champions League. Barcelona tegen Rome. Sevilla, Bayern München. Juventus, Real Madrid. En Liverpool, Manchester City. En om één uur is de loting van de Europa League. En dit nieuws krijgen wij door van Danny Prinsen, de broer van Martijn... Want die is ook meegekomen vandaag. Nou, oh, assistent zit vandaag, hè? Hij zit redactie te doen. Heerlijk. Wat, wordt, het... Dat wordt een leuke klas daar tegen ja, Juventus een Echte geloting, natuurlijk. Ja. Maar uh, als ik zo kijk, dan weet ik dat uh, de finale Barcelona-Bayern München wordt. En dat is natuurlijk schitterend. Ik heb niet goed geslapen, zeker. Roma wint van Barcelona. Dag, uh, Ayaan. Goedemorgen. Ja. Hij is <laughs> binnen hoor. Even aan jou de vraag, uh, uh, Ayaan. Je, je gaat weg bij HFC. Ja. Je traint bij Vitesse al het hele jaar, maar je hebt een nieuwe club. En ja. dat is een club waarvan ik die naam maar niet goed kan uitspreken. Het is heel simpel, Barmunda. Waar ligt het? Wat is het? Het ligt uh, ja, een beetje tussen Leiden en, uh, bij Leiden en in Bollestreken. Uh, het is een club die heeft heel lang vierde klasse gespeeld. en Die zijn gepromoveerd twee jaar geleden. En ze willen graag een, een uh, ja, stabiele derde klasse blijven. Ze staan er nu al goed voor. Een uh, zevende. En uh, ze spelen zondag tegen Dios. Uh, als ze die ook winnen, dan zijn ze gewoon echt gewoon middenmoot. Als ze die niet winnen, moeten ze nog een paar winnen. En ze bestuurder heeft gevraagd of die wil het uh, vooral met uh, eigen jongens gaan doen. En uh, daarbij uh, gewoon ja, goede derde klasse worden. Maar ja, daar kom ik niet voor. Nee, uh, ik ken jou. Jij komt voor hoger. Ja, ik heb gezegd, ik uh, wil gewoon doorpakken. Uh, die trainer die er nu zit, uh, die heeft er drie jaar gezeten. En die heeft uh, redelijk uh, voor elkaar gehad daar, met eigen spelers. En uh, ik denk dat met een frisse wind, uh, dat wij uh, zeker naar een, een periode of een kampioenschap kunnen moeten. Nou zeg je net, het bestuur wil het doen met eigen jongens. Dat is niet desbollenstreeks. Ja, nou ja, goed. Uh, om te beginnen denk ik, als je in de derde klasse, uh, of altijd eigenlijk in de vierde klasse bent geweest en uh, nu in de derde klasse be bent, dan denk ik dat je het vooral met de eigen jeugd moet doen. Uh, ik denk dat, dat wat jij zegt, dat het pas vanaf de eerste klas begint. De tweede klas misschien, dat er een beetje wat meer van buitenaf komt. Ik ken jou vrij goed en ik weet dat jij met derde klasse geen genoegen neemt. Nee. <laughs> Klopt. Waarom ga je trouwens weg bij HFC? Want daar, daar ben je ook al drie jaar. Ja, een beetje een meningsverschil met de mensen die daar in het bestuur zitten. Uh, eigenlijk maar met twee. En uh, ja, ik hou gewoon niet mijn mond. Als ik het niet mee eens ben, zeg ik het. En uh, Zij waren ergens niet met... Uh, ja, we stonden niet, zaten niet op één lijn. Uh, en om die reden baal ik er wel vanuit die uit de regio vertrekt. Ik, ik bedoel, uh, ja. ik weet ook dat Danjaan uh, met een aantal clubjes hier in de regio nog uh, in gesprek is geweest. Ja. En het uh, ja, is wel mooi dat zo'n zo uh, zo trainer uh, op eigen benen kan staan bij een eerste elftal. Ik bedoel, het is, er eentje, het, het, is, het is zijn eigen wijs, mijn eigen mening. Uh, ja, ik heb dat liever dan, dan al die, die eenheidsworsten. Maar hij is wel verdomd aardig hoor, deze. Oh, ja, Buiten het voetbal wel. <laughs> Nou ja, ik vind, ik vind het echt zonder. Ik bedoel, er zijn denk ik genoeg clubjes in de regio die, die op, op safe gaan qua uh, het aantrekken van trainers. Um, terwijl ik op, bij, bij, uh, bij, bij een aantal clubjes denk van ja, maar zoveel te verliezen is er niet meer. Zet gewoon een, een jonge frisse gas voor die groep. Ja. Uh, maar goed, weet je, daar hebben we laatst natuurlijk een hele column aan, aan besteed. Dat, uh, dat, dat blijft een moeder dingetje. Ik bedoel, die ja, die, die, is die, kom, die was raak. Die, die, die oude en die, en die eilanden binnen clubs die nou, de boel bepalen... dat kan eigenlijk niet, hè? Nee. Ah ja, je hebt één grote uh, wens. En wat jij uitspreekt komt meestal uit. Het begint met een F. En die andere die tegen Barcelona moet... als dat kleine clubje moet. <lacht> nou ja, ik, uh, ik, ik heb altijd gewoon gezegd... Uh, dat ik als... Uh, uh, ja, dat ik gewoon echt mijn ambitie heb. En uh, ik doe er ook veel voor. Ik sta echt gewoon elke dag op het veld... Uh, ja, ik doe dingen voor de KVB, de Vitesse, HFC. En uh, ja, ik, uh, ik ga naar Venabatje. Ja. Ik weet niet wanneer, maar ik ga er één. Oké, okay, dat is dan nou duidelijk. De dag daarvoor kom je nog even hier afscheid nemen. Hè? Zeker weten. <laughs> Wat ik ook nog wil weten van je, dat Vitesse. Want ja, je woont hier in de buurt. Vitesse is een takkenend. En je gaat er. Hoe, hoe vaak in de week naartoe? Ja, sowieso vier. Waarschijnlijk uh, wordt. Ja, we, we zijn daar nog even. Het is nog niet helemaal. Uh, gesproken hoe wat, maar sowieso vier keer. En, en, en wat ga je er doen? Nou, midden, middenbouw. Wordt ja. uh, uh, of de 13, 14, 15 of 16. Leuk, man. Even die, uh, want ze zijn nog een beetje aan het schuiven. En het is te combineren met je, met je club. in... Uh... Ja, want het is s avonds. Ja, ja. En uh, Vitesse is overdag. En, uh, en over de afstand. Ja, ik doe het nu al een tijdje. En ik heb eigenlijk maar één keer, één keer in, de, ik in de file gestaan. Dat was met de sneeuw. deze heb ik echt nog geen één keer in de file gestaan. Ze zeggen dat uh, AZ het mooiste trainingscomplex van Nederland heeft. Maar dat van Vitesse mag er ook zijn, hè? Z ja, zeker een mooie, uh, mooie trainingscomplex. Ja, AZ is natuurlijk nieuw. Ja. Uh, Vitesse staat er nu vier, vijf jaar. Uh, maar ik denk wel dat... Uh, uh, ja, ze hebben nu natuurlijk die nieuwe trainer. Slurky En... Uh, ja. ja, ik denk nu dat het niet voor de jeugd, voor Vitesse, goed uit gaat pakken. Ja, ik denk toch dat hij meer, uh, meer mag dan Fraser. Dat er meer spelers en betere spelers van Chelsea gaan komen. Dus dat vind ik wel jammer. Want als je zo'n jeugd, als je zoveel uh, geld in jeugdcomplex hebt gestopt. En in trainers en, en spelers en zo. Net als wat Ajax bijvoorbeeld doet. Maar bij Ajax komt er elk jaar wel... Door. Uh, ik zeg niet dat hij, uh, Vitesse net zoveel geld spendeert als uh, Ajax... maar ze doen zijn die weg ingeslagen. Maar ik, ik vind het wel zonde dat er een, een buitenlandse trainer komt. Want, ja, die zijn toch niet zo gevoelig voor jeugdspelers. Terwijl hadden echt goede jeugdloop, want onder 19 doet het hartstikke goed... onder 17 doet het goed... Uh, de, de onder 16 uh, met de, nou, de Stelianse trainen van. Dat ook gewoon echt goed. Maar uh, in onder 15 hadden we wat problemen. Maar die hadden echt heel veel blessures. En ja, Dat merk ik ook bij HVC. Uh, bij de onder 15. Terwijl gisteren zaten we, met, uh, zaten we even aan tafel met trainen trainer van onder 15. En die uh, zei ook. Ja, heel veel blessures. Maar dat is bij Vitesse ook. Ondanks dat ze elke dag getest worden. Uh, het is gewoon een... Uh, het was een Map. interessante discussie, ik mocht daarbij zitten. Ja, ja, ja, ja je mocht daarbij zitten. Uh, het interessante is natuurlijk dat uh, bij die kinderen in die leeftijd... de bot en de, de kraakbeen ja. verschillend, verschillend groeien. Hè? Dus, Slechter of heet het? Slechter. Sletter. Ja. Sletter, dat is de arts die dat als eerste ja. vaststelde. En, uh, maar ja, het is niet te voorkomen. Dus het, uh, het ligt echt, maar de discussie was, ligt het aan onze training... zijn we te intensief, is drie keer te veel... Mm -hmm. Nee, dat is het niet. Het is gewoon een natuurlijk gebeuren binnen, binnen het mensenleven. Zeker in deze leeftijd. Ja, maar je kan ook... Um, kijk, wij, wij trainen bij AFC drie keer. En bij Vitesse trainen ze gewoon elke dag alleen op woensdag niet. Ja. Uh, je kan ook gewoon korter trainen. Of één dag minder trainen. Ja, of je intensiteit een beetje minder. Weet je? Ja. Kijk, ik denk wel dat dat een, een, een leeftijd uh, is die niet... Uh, ja, die het gewoon veel... Uh, ja, gevoeliger zijn. Ja, ja. En uh, op een gegeven moment gaat het tussen die kopjes zitten. Hè. Als ze echt een half jaar eruit liggen, door zo'n knie. En ja, dan gaan die gasten ook, je weet niet, een sterker en de ja. niet sterk psychisch. Weet de kinderen zijn nu gezegend bij Vitesse. Want ik trainde er in 1971 en toen was het echt een hollebolle bolleveld. Daar kon je echt geen meter op lopen. Toen kwamen de blessures door andere redenen hoor. Dat kan ik je meedelen. je bent gezegend. Was jij net zo streng als die, die Sloetskie? <coughs> Dat is natuurlijk een reus. Nee, het zijn al... allemaal van die ex-soldaten. Ik ben helemaal nooit streng. <laughs> nee, echt niet. Maar uh, ik denk dat we weer genoeg gekletst hebben. Het is wel weer half één. Wat vliegt die tijd erom? hè? Matthijs Mulman is ook binnengekomen. Die moet morgen met zijn zaterdag 1 tegen haarlem Kennemeland. Daar hebben ze van verloren in de eerste wedstrijd. Dus hij doet het in zijn broek. Maar hij bracht wel lekker een, een stroopvavels mee. Muziek, uh, maken. Dat was dan uh, Sun Lounger samen met Zara. En dat noemen we dat heet Lost. Nou, als ik dit soort muziek hoor, dan ben ik ook verloren. Maar uh, maakt niet uit. Maar uh, de, de, Want, uh, nee, ik zag ze net allebei afhaken. ja, ja, ja. Maar, <lacht> Ons publiek dus, luistert hier gewoon naar, hè? Ja, maar dit, nu, dat kan jouw publiek wel zijn. Maar Tim Joon, hoe durf je zo'n lijst samen te stellen? man? Kan toch helemaal niet? Schandaal. Ja, een beetje verjonging is goed joh. Dat zie je met de trainersvak, jongere trainers erop, een beetje muziek, jongere muziek erop. Allemaal prima. Je, ja, je zou eens moeten te... luisteren. Meega met je tijd moet je. Je dat hebt twee gehad, je krijgt er geen één meer. We gaan, ja, ik gaan zo prima. meteen weer lekker naar uh, uh, Helene, Zijn, er, zijn er van, uh, nog meer dan uh, verwachten? Van, van de Franse zangers en dat is veel mooier man. Hey, ik heb aan de telefoon Joop van Nes. Ja, prima. Tennisclub Zandvoort krijgt versterking van Jannik Mertens. De 30-jarige Belg kwam afgelopen seizoen uit voor de Lobbelaar uit Zevenbergen. En dat heeft zich teruggetrokken uit de Eredivisie. Goed nieuws voor tennis hier in Zandvoort. Joop van Nes, goedemorgen. Middag. Ja, goedemorgen heren en luisteraars uiteraard. Ja, goed nieuws voor Zandvoort. Ja. Altijd ja. even afwachten natuurlijk hoe hij zich hier kan ontlooien. Het is natuurlijk geen jonge speler meer, laat ik zo zeggen. Uh, uh, misschien is hij als, uh, als leerplek voor bijvoorbeeld uh, heren, uh, Griekspoor uh, heel goed op zijn plek. Dan kan hij het een en ander nog bijbrengen. Dat, uh, dat hoop ik dan maar, want daar, uh, dat, dat zou echt, echt een slechte zaak zijn. Joop, ik heb gehoord dat jij de, de houten kar, de open kar, voor de rondtocht van de SV Zandvoort uh, al besteld hebt. Nou, ja, die kan je bestellen, hoor. Nou, dit is, dit is gewoon in de schoot geworpen, hoor. Ja, ja DCG is... houdt er mee op. Daar hebben we van verloren als een van de weinigen. Ja. <laughs> en we staan hoeveel punten los nu? Nou ja, met het DCG-verhaal erbij 11. Ja, het is toch ongelooflijk. Ja. Kan niet meer mis. Echt binnen drie weken tijd, hè? Ja. En wat ik zo opvallend vind, dan, dan die Justin Luiten. Die staat dan opeens met de burgemeester en krijgt de burgemeesterketting om. Wat is dit? Ja, wat is dat dan weer, video? Ja, maar dat is, dat is politiek. Dat heeft heel wat, anders, heel wat anders te maken. Daar gaan we het niet meer niet over hebben. Want dan heb je een uitzending nodig van vijf uur, denk ik ongeveer. dat hebben we niet. Ja, morgen is wel een leuke nee, ja, wedstrijd, hè? Sorry? Morgen wordt het dus wel een leuke wedstrijd. Ja, ik denk het wel. Vertel we even tegen wie en hoe laat. Uh, volgens mij om uh, moet ik even, heel even maar... Ja, drie uur. Uit mijn <laughs> nee, half drie tegen tweeën oh, drie. Drie, drie. Sorry, half drie. Half drie, drie, heel simpel, zoals, te doen, gebruikelijk. Ja? Uh, maar alleen zandvoort speelt dan om drie uur, en was er nog eentje om vier uur geworden, weet ik veel. Dat eh, uh, het is die jaar eigenlijk een, niet, geen, geen uh, hoe noem je dat, uh, regel dat, dat ze om half drie beginnen. Nee. En ze beginnen er om half drie, beginnen dan om drie uur, vier uur, ja. Maar nou goed, uh, ik kan er niks aan doen. Dus... Hey, maar Joop, denk je dat het een leuke wedstrijd is geworden? Ik, ik, ik ga er zelf ook heen. Ja, ik uh, ik uh, ja. verwacht echt uh, uh, richtingsverkeer. En VWW is niet de meest leuke ploeg om tegen te voetballen. Ja, nee, dat weet ik wel. Maar ik denk dat Zandvoort zoveel voetbalvermogen heeft uh, om dat uh, te omzeilen. Uh, ik, ik denk dat je, dat je zo weer 8, 9, 10 doelpunten te zien krijgt van Zandvoort. <laughs> dat zei ja. niet vorige week ook, hè? En vorige week tegen VVC was het? Hoe, hoeveel kieler, werd het ook weer? Kieler, kieler! Kieler, 90 minuut, even een pingel. Ja, maar het waren wel zeven goals, 9, hè? Hey, oh, oh, oh, oh, oh, 90 plus 3, je pingel, hè? 90 plus 3 zelfs. Plus 3. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, en terecht de penalty. En terecht ook, uiteraard, dat, dat, uh, dat VVC uh, er niet mee eens was. Ja. logisch. Maar het was echt 100% de penalty. Maar Nigel Berg met al zijn ervaring zal toch echt wel een uh, verstelde hartslag hebben gehad? Ja, ik denk het wel. Hij eiste ook die, die laatste penalty op. Ja, terecht ja, maar, normaal worden de penalties worden genomen door Jesse Daan. Ja. En die hebben pas twee keer zien missen dit seizoen. En ze hebben er toch wel een paar gehad. En twee keer dezelfde wedstrijd. En dat was niet verstandig om die tweede keer ook de rem te laten nemen. Nee. Maar goed, uh, dat gebeurde dus wel. Maar nu eist de bergen erop. En dat heb ik eigenlijk nog nooit zien doen. En dat zeker voor mij de aanvoerder. Ja, dat denk ik ook jij. Joop, niet... wat een schitterende treffer, die eerste van hem. Nee, maar wat een fantastische maar, maar, maar. voetballer die Neitzelberg. Ja, je, je hebt hem natuurlijk gezien. Hè. Het, het, het het was niet normaal. Het, ik, ik heb ook geschreven. Het is misschien wel het mooiste doelpunt dat ik ooit op zandvergras heb gezien. Ja, hij staat bij ons op, op, op de site. Dus mochten mensen ja. willen kijken, gaan naar voetbalhalen.nl. Ja, Voetbalharlem, ja. daar heb ik hem gezien. Uh, ik heb hem natuurlijk leven lijven gezien. Maar dat, ben je zo verwonderd, dat neem je niet op. Dan moet je valt net je camera aan hebben staan. Ja. Het, het, het was waanzinnig. Echt waanzinnig dat iemand dat kan. Ja, om om te omschrijven, hij, uh, hij krijgt uh, de bal op de puntje 16 in, in de draaistift, hij waar over de keeper heen, hè? Ja, ja, hij ziet gewoon dat de keeper ervoor voor de en hij heeft het vermogen om die bal dat effect te geven, dat hij die draai maakt en dat het precies over die keeper in die verre hoek gaat. Super toevend. Absoluut. Maar Nigel, Nigel speelt een seizoen, maar wat zou je zeggen achterin, meneer Belenkamp? Ja, ook. Ik, ik denk dat, uh, dat, dat ze allemaal een heel fantastisch seizoen hebben. Maar dat komt ook. Dus er, er is een, een, een echte wil aanwezig nu om een keertje dat kampioenschap te halen. Ja. En uh, Nigel Berg heeft zijn kop uitgestoken om de jongens naar Zandvoort te halen. Als uh, bijvoorbeeld een Budwater en, ja. en, en nog een paar van die andere gasten. Om ze terug te halen als de Om ze terug te halen naar Zandvoort. Hij heeft zijn kop ervoor gestoken, Echt waar. Ja. En ze hebben hem geloofd. Ze geloven in hem. En ze geloven in Zandvoort. En Zandvoort kan volgend jaar in die tweede klasse. En gooien doen naar het kampioenschap in die tweede klasse. Lopen zo door, let maar op. Want de versterking is ook al aangeboden, hè? Is, is ook, die is al gekomen. In ja. Nou, maar uh, jij, jij weet zijn naam. Uh, maar nou, Martijn weet het dan, want ik ja, kan het niet uitspreken. nu eventjes niet, maar inderdaad, die uh, revive zoiets, ja, hij komt bij, Ja, dat is ongekend, hè. Hij, hij al mee dan, uh, Joop? Ik, ik weet het niet meer. Nee, nee, want hij voelt op dit moment nog bij, uh, nou ja, bij Rijfogels. kunnen trainen? Ja, de, de, maar als hij zelf nog iedere weekend in actie komt bij, bij Rijfogels, ja. dan ga je niet bij voor mee trainen, toch? Nou, ik zal je straks nog een verhaal vertellen over iemand die ook ergens mee traint. Kom, nou, maar ik, waar, ik, denk, ik denk dat je gelijk hebt, Martijn. Ik denk dat je gelijk hebt. Nee, ik, ik ga niet naar die trainingen toe, dan heb ik andere dingen te doen. Ik, ik, uh, ik moet ook nog voor mijn brood iets doen, hè? van nu en dan. Ja, ja, ja, ja, ik heb meelij met je. Haha. Oh. Ja, nou, dan is hij ook me... zo vermagerd. Dan is hij ook zo mager geworden. Jij hebt bijna geen brood, kijk. En neem maar een keer mee, is die zo. <laughs> nee, maar je kan, je kan je toch niet voorstellen dat zo'n man uh, dat met tegenzin naar Zandvoort gaat op zaterdag? Kom op. Nee, ik kan me niet voorstellen. Nee, ook gezien de, de, de, het, de kwaliteit van de spelers die hier spelen op dit moment. Uh, ja, hij, hij kan er alleen maar plezier in, in gaan beleven. Ja, precies. Wat heb je nog meer voor nieuws, Joop? Nou ja, de hockey is uh, weer begonnen. Dat ging niet goed. Dat weten we. Maar uh, er is, uh, de K uh, KNHB die, uh, gaat het einde van het seizoen alweer een, oh, een nieuwe indeling maken. Want het verschil tussen de hoofdklasse en de overgangsklassen is te groot. Er komt een klasse tussen. Dat betekent ja. dat er uh, niet gedegradeerd wordt. Uh, er gaat alleen maar naar boven doorgeschoven worden. De Zandvoort die zal als laatste eindigen. Ik vermoed dat ze niet eens meer een punt halen. Maar dat is, dat is een beetje de doemdenkerij. Maar ik vermoed het. We hebben één punt uit de twaalf wedstrijden. En die zouden dus eigenlijk moeten degraderen. Maar dat gaat niet gebeuren. Het volgende jaar spelen ze weer in de vierde klasse. Maar het niveau van die vierde klasse gaat naar beneden. Want daar komen jongens uh, of meisjes uit de, de, de onderbond naartoe. Zoals dat bij hockey heet. En uh, ja... Het, het is niet te, te gunste van het niveau. Uh, en dan uh, de basketbal. Ja, ik heb een prachtige meidenwedstrijd gezien. Niet normaal. van uh, speelde tegen KTC, dat is een beetje een angstkeken. dat zijn de buren uit Overveen. En uh, het ging niet goed in het begin. Uh, coach Rick uh, Poppen uh, had moeite om de dames uh, op één lijn te krijgen. En ze kwamen ook achter te staan met het rust zonder ze achter acht punten. Daar moet je toch inhalen. En het damesbasisgebouw, dat weten we, dat is uh, scoren niet veel. Behalve tegen, uh, je weet het, de 109, 29. Maar goed. Uh, uh, op een gegeven moment zet hij zijn meest ervaren speelsters uit. Vijf stuks heeft Vijf ervaren speelsters. En gaandeweg uh, liepen ze over uh, KTC heen. En ze winnen gewoon met 50, 39. En dat noem je coachen. Ja. Hij zegt ook, dat op zo'n moment kan een coach maar één ding doen, en dat is niet wisselen. Geen, geen thema uitnemen, doorgaan, want je bent in de winnende hand. En dat heeft hij goed begrepen, die meiden hebben dat goed begrepen, de dames die op de bank zaten hebben dat goed begrepen. Want uh, ja, ze hadden een feestje in afloop, want ze zouden de KTC verslagen. Leuk hè? Zaak. Ja, ja, ja. Hey, ga je vandaag naar de Short wereldkampioenschappen kijken? Uh, nee, want ik moet vanmiddag naar de, het gemeentehuis. Ook, weer, ook naar de, weer naar de burgemeester. Je wordt ook... Uh... En komen de verkiezingen aan of zo? Ja, dat zou het. <laughs> nou, we krijgen, vanmiddag krijgen we de uitslag van een uh, raadsonderzoek naar uh, mogelijke uh, malversaties rondom het uh, Watertorenplein. En ja, dat, dat moet ik erbij zijn natuurlijk. Hè. Dat is niet zo moeilijk, denk nee, ik. Nee, dat is zeker niet moeilijk. Dankjewel Joop. Ga je morgen wel naar, naar zijn antwoord, hè? Nee, dat is ver weg. Daarvoor ga ik er een in. Ja, ja. Joop is vast een verslaggever van Zandvoorde. Uh... Nee, met zijn ent, hè? Als ze thuis thuisvervallen. Nee. Ja, Heemstede is niet dat te, doen. Nee. te doen. Nee, dat, dat gaat niet met die, met die sportmobiel. Met name met dit weer niet. Nee, dat, dat doen we lekker niet. Oh, morgen, gevoelstemperatuur nee, Mark, van uh... min 15, Joop. Dat kan je toch makkelijk? Doe je een elektrisch dekentje om? Ja, dag. Een <laughs> elektrisch dekentje. Nee, Joop, ik hou je op de hoogte. Dag jongen, dankjewel ja. voor je bijdrage. Ja. Goed, uh, graag gedaan, heren. En uh, nou juist ja, en ik verder nog, hè? Dankjewel. Uh, over, over het WK shorttrack die schulting, die is behoorlijk ziek. Die is apart neergelegd. En uh, uh, er moet zelfs uh, jaren van de kerk of moest van die kamer af. Omdat ze het risico niet durven te lopen. En volgens de coach is er maar een 75% kans dat ze vandaag aan de start staat. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Gaat die aan of niet? Of is het vanmiddag pas? Wat? Nee, nee, nee. Uh, heren? De, de, die Matthijs Melman, jongen, die is zo zenuwachtig over die wedstrijd tegen Haarlem-Kennemann. Kom eens even hier naartoe, joh. Hij heeft wat recht te zetten. Ja, je hebt heel veel recht te zetten, uh, uh, Matthijs. Kom, je, Tim staat zelfs voor je op. Natuurlijk, nagaan, de <laughs> trainer van Bloemendaal staat voor jou op. Het, geloof. Hey, het is wel zo, in. Hij, um, uh, het hele jaar lopen ze natuurlijk uh, achter hijs aan. Um, ja, en nu, uh, nu uh, kan je zeggen dat je bovenaan staat, toch? Nog negen wedstrijden, hoorde ik Christen van Jeroen. En net, net even de stand gekeken. Ook als goed we staan gelijk met Heijs. Hij is natuurlijk een beter doelsaldo, ah, okay, okay. die hebben vorige week met 8-0 van Allianz gewonnen. Uh, wij daarentegen met 3-1 van HBC. Matig, maar toch drie punten. Ja. Dus dat betekent dat zij uh, plus 55 hebben en wij plus 50. En wanneer speel je tegen Heijs? Binnenkort nog? Uh, 7 april. en ja, dat wordt gewoon een finale. Dus dat is, uh, ja, dat is over... Uh, Kijk, morgen we kennemeland Vond week heel wit Kunnen ons doelsaldo een beetje opschroeven, <laughs> ja, hoop ik. En die week daarna is... Uh, klopt. Ja. Dat is Pasen volgens mij. De Jong Hercules krijgen we dan... En daarna is hij. huis. Ja. Ja. Ja. Met paas wordt het dit jaar voor het eerst gewoon uh, helemaal gevoetbald. Ja. Ook op zondag. Vind je niet dat jullie een beetje te veel aandacht krijgen? Ik bedoel, die, die stroopwafels zijn heerlijk. Je mag altijd komen. Je mag altijd even wat zeggen. Maar vind je niet dat jullie te veel aandacht krijgen? Nou, zaterdag 1 uh, krijgen de aandacht. Omdat zondag 1 het uh, hè? Ja, maar hey, wat moeilijk is je, je zegt het wel. <laughs> maar um, uh, in de krant, die zaterdag 4. klas, ik kom natuurlijk eigenlijk niet aan bod. Hè? Nee. Uh, ook met het topscorersklassement. Uh, uh, Lucas staat bij ons dan uh, uh, ja, gewoon echt uh, ja, straatlengte voor op de rest. Maar in de kranten doet hij niet mee. Heel toevallig hadden we natuurlijk wel een leuk artikel ter SVI. Maar dat was een, in, natuurlijk een inhaaldag. was. Ja, uh, uh, ja, iedereen uiteindelijk was, was het, heel Noord-Holland was volgens mij afgelast. Ja. Ballen voor onze wedstrijd. Dus uh, wij kregen wel volle aandacht. Dus het was wel leuk ook. Een, een foto in ieder geval een leuk verslag. In ja. dus, uh, die wedstrijd maar... had je ook uh, heel veel uh, trainers van andere clubs die kwamen kijken. Er was toch niet zoveel te doen. Dus uh, heel veel bekenden die, uh, die zaterdag. Ja, ja, goed, het is natuurlijk toch een eerste team. En jullie hebben de pech dat het, dat het eerste van HFC ook op zaterdag speelt. En vaak moeten jullie tegelijk, dus daardoor krijg je dus minder aandacht. Dat klopt. Ja. Maar goed, nou die wedstrijd van morgen. Vertel. Ja, ik hoop dat het doorgaat in ieder geval, want de voorspelling is fors en sneeuw. Je merkt wel dat het nu al een stuk kouder gaat worden. Dus ja, we spelen in principe op het hoofdveld natuurlijk. Maar ja, als dat, als dat eruit... Uh, als dat, dat, eruit ligt er, dat ligt het niet in hoor, morgen. Als dat eruit ligt morgenochtend... Ja. Dan moeten wij officieel uitwijken naar een kunstgastveld. Oké, okay, dat heb je aangevraagd. Uh, dat, nee, dat is KVB. Uh... Nee, maar is niet... Ah, nee, maar even vol... Laat me even uitpraten Jan, maar dat ja. klopt. Volgens mij Jullie spelen zo. om half drie ja. tegen Oude Kerk. Dus dat betekent dat wij rond half vijf of vijf uur naar Veld 2 gaan. Dat, dat is denk ik het, is het scenario morgen. Maar is de, de regel bij de KVB niet dat je uh, voorafgaand aan het seizoen moet aangeven of je uh, uh, wilt uitwijken? Dat en dan denk ik oh, ja, jullie ja. de aangeven dat, klopt. dat je. Nee, ja. dat we, niet, we hebben niet, dat niet aangegeven. Maar de KVB heeft nu gezegd dat het moet. Want anders worden teveel, moeten te veel wedstrijden ja, ja, ja, ingehaald ja. worden en krijg je een scheve stand. Ja, dat soort dingen. Ja. Dus als het morgen eruit ligt, ja. dan moeten wij sowieso naar uh, Veld 2. Want ja, Veld 3 speelt zaterdag 2. Maar dat is een stuk minder kwaliteit. Dus, uh, ja, dus we spelen na de onder 19-2, denk ik. Dat is een avondwedstrijd. Matthijs, ik weet hoe je baalt als jullie uh, tegelijk met jullie eerste te spelen, Want dan wil je ook zo dolgraag naartoe. Heb je nieuws over de wedstrijd morgen tegen Barendrecht? Nee, geen idee. Nee. Nee. geen heb jij, idee. Heb jij nee. nieuws in? Ja, ik heb heel <laughs> slecht nieuws. Oh. Want uh, een van de belangrijkste spelers uh, van HFC ontbreekt. Roy Kastien nee. is uh, dinsdag bij Utrecht op de training door zijn knie gegaan. Ja, en de MRI moet gaan uitwijzen hoe lang dat gaat oh, duren. Zuur zeg. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt een knaller, hoor. Vind ik vind het echt zo jammer. Ja. Dat, uh, ja. Ja, ik hoop voor, uh, voor uh, uh, allereerst voor Roy hè, dat dit geen uh, consequenties gaat hebben voor, uh, voor uh, eventueel volgend jaar. Ja, een overstap, hoe zeg Daar, zegt, daar kijkt u terecht wel doorheen, hoor. Uh, ja, dat, ja, goed. Dat, dat, dat, dat, dat hoop ik. Ja, het is daar gebeurd. Ik zou wel heel als, als je, um, graag willen hebben. Dan moet het niet van een blessure afvangen, nee, vind nee. ik. Want dat, dat is echt onmenselijk ook. Nee, Heel, maar dat doen ze niet. Utrecht is veel te netjes, joh. Dus daar gebeurt, weet je. Dan, kijk, en Jean-Paul uh, Jean Jean is gek op hem, hè? Jean-Paul de Jong. Ja, dat weet ik niet. Maar. Ja, ik wel. <laughs> ik ben Utrechter, weet je. Je bent Utrechter. Ja. <laughs> ja. Dus ik krijg alles door van die gasten. is toch logisch? Nee, ik, ik, ten eerste hoop ik dat het meevalt... Dat het, uh, uh, ik dat die... hoop dat van harte, want ik wil hem heel graag nog uh, bij HFC zien spelen. Hè? Maar ja, als het mis is, dan komt dat niet meer... Uh... Nee, daar ben, ben ik ook bang voor. Zo jammer, joh. Hè? Zonde, ja. Nou, verder is er een discussie ontstaan over het feit dat wij op voetbal in Haarlem... Uh, een eerlijk verslag hebben geschreven. En de oud-voorzitter uh, is daarop gaan reageren. <lacht> wat, uh, wat, wat schreef hij precies, Martijn... Martijn? Hij vond het een, een, een deprimerend uh, uh, artikel. Ja. Uh, nou goed, ik heb daar toen op gereageerd in. Ja, nou, er zijn er meer die gereageerd hebben. Maar ik, ik kan toch niet zeggen dat ik deprimerend ben als ik de waarheid schrijf. Ik ben journalist, hè? Ja. Ja, nee, ja goed, je weet dat ik, dat ik wat dat betreft uh, achter je sta. Uh, op het het goed gaat, mag er geschreven worden. En op het het niet goed gaat, ja, uh, mag er ook of mag. Moet er gewoon over geschreven worden. Het is als, als het goed gaat. Als je voor de winterstop op de derde en vierde plaats staat... En na de winterstop haal je in al die wedstrijden vijf punten. En je, je verliest de laatste vier wedstrijden. En dat is gewoon niet goed. Dan moet er iets gebeuren. Ja, ja, en dat, dat heb ik geschreven. En, nou. en uh, het mooie vind ik dan wel. Hè, dit stond ook gewoon letterlijk in de krant. van de verslaggever van het Haarverzakblad. Oh. Dus wat dat betreft. Uh, ja, ik denk dat iedereen er wel hetzelfde in staat. Ja. Nou, en morgen. Ik kan je één ding vertellen. Bayern heeft hier gigantisch op zijn uh, uh, uh, uh, donder gekregen. Uh, die zijn... Uit op revanche. En dat wordt niet eenvoudig morgen. Ik vind die, uh, die aanvoerder van Barendrecht. Ik weet niet hoe die heet. Joey. Uh, nou, goed, die, die, die, die, die grote, die kale. Ja, die, ja, Eén die... van de betere voetballers in de tweede divisie. Die gaat ja. ook naar Katwijk volgens mij. Na dit jaar. Maakt, Jongman volgens mij. Ja. Bernard Jong, Jongman. Hij maakt uh, nee. goals trouwens. Die, die gozer. Ja klopt ja. ja hij scoort inderdaad. Iedere vrije trap. En dat is allemaal zijn. Hij is echt een goede voetballer. Ja. Goed. Uh, nou ja. Ik, Het uh, ik, uh, wordt sowieso een lastig duel morgen. Ik bedoel. Uh, ja. uh, ik denk dat, dat uh, op dit moment voor HFC... Alles gewoon lastig is. Omdat je niet meer die flow hebt van de eerste seizoen ja. zelf. Um, ja. Uh, ja en, uh, het het, het, het, um, het kortje valt nu ook vaak de verkeerde kant op. En ja, dat, dat, dat kan ik, je afdwingen. Dat wil ik dus net zeggen. Want de geluk die je... Uh, dingen wat je afdwong in de eerste seizoen zelf. Die, dat gaat nu net niet. Weet je, net... Net een bal die net naast mm -hmm. gaat. Een uh, bal die net niet goed komt. Uh, het is nu allemaal net niet. Wat, bijvoorbeeld het is met Feyenoord. Vorig jaar ging alles net goed. Dit jaar gaat het bij PSV net goed. En, en zo, zo moet je het eigenlijk een beetje vergelijken. Behalve uh... oh. tegen Willem II dan? Ik, nee. denk, ik denk ook wel dat als, uh, als ze morgen winnen... dan hebben ze we het wel weer te pakken. Maar ik zeg wel als ze morgen winnen. Ja, ja. Wat is volgende week ook weer in? Thuis tegen ja, ja, ja Goed, ik, dat ben ik ook weer met, met Ayaan eens. AFC uh, uh, is wel een ploeg. Op het moment dat het, dat het loopt, Ja, dan is het, dan is het zo moeilijk af te stoppen. Nou, het, het is wel opmerkelijk dat, uh, dat uh, sinds Ted Donkschot bekend heeft gemaakt... dat hij weggaat en dat ook uh, aanvoerder de visser weggaat, is de zaak in elkaar geklapt. Nou. Is dat nou competitievervalsing, ja of nee? Nou, Competitievalsing vind, vind ik een, een heel zwaar um, uh, statement. Ik bedoel, er zijn op dit moment andere dingen gaande... Uh, ook in de tweede divisie, maar ook... Uh, uh, nou, Tim is hier dan in die, in die zondag derde klasse... met clubs die ermee stoppen. Dat, dat vind ik uh, wel in bepaalde vorm uh, van vervalsing. Omdat uh, op het moment dat, uh, uh, ik noem wat United Davo, die gaat ermee stoppen op zondag. Uh, die, laten, nou goed, die hebben inmiddels uh, met 6-0, uh, met, met 7-2 verloren. Echt enorme uitslagen... Um, als een spaarwouden, wat onderaan staat, daar nu nog twee keer had tegen moeten voetballen. Dan hadden ze denk ik meer kans gehad om punten te pakken dan aan het begin van het zoen. Toen ja. dat nieuws nog helemaal, dat idee was er niet eens. Ja. Maar om, om nu te zeggen dat uh, omdat uh, Ted en, uh, en uh, Kevin, omdat die weggaan, uh, dat, dat de resultaten daardoor minder zijn. En competitievervalsing, ja, dat vind ik wel een beetje moeilijk. Goed, laten we het dan hebben over die clubs die ermee ophouden. Zoals DCG. En, uh, dat is natuurlijk ook raar. Hè? Dat dat zomaar kan. Ja, eigenlijk... Uh, kijk, dat ze, dat ze, uiteindelijk moet er een besluit genomen worden. In zo'n uh, zo club. Hè, in zo'n bestuur. Want dat moet allemaal vaak doorgevoerd worden in de statuten. En noem alles maar op. Dus er, moet een, er is een moment dat het naar buiten moet komen. Ja. Maar uh, ja, wat, ga je, wat ga je krijgen? Kijk eens naar de dijk. Die hele club. Uh, dat is natuurlijk ook nog een, een oorzaak met, met, met, met, met uh, financiële achtergrond. De hele club loopt leeg. Nou goed, je hebt nu bij United dat jongens van de zondag naar de zaterdag zijn. Um, uh, Edo. Precies. Nou ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat de komende weken gaat. Daar gaan we, denk ik, de tweede uur nog wel even over hebben. Ja. Over, over Edo. Ja. Um, die jongens zijn niet meer te motiveren. En ik heb, bijvoorbeeld, uh, Edo heb ik Edo staan kijken tegen AFC. En AFC 34 stopt er ook mee na dit jaar. Ik bedoel, het is ook een, een instituut in het zondagvoetbal. Die gaan ook verder op de zaterdag. Uh, het, eerste, het eerste kwartier. Nou, echt, het was alsof het ze allemaal niet zoveel, niet zoveel deed. Um, uiteindelijk pakt ze het wel goed op. En dat is mede door, door de trainer, Jetro Jethro, Abram. Um, en wonners uiteindelijk van, van, van Edo. Maar. De, de, de, de, um, uh, het, het, het. Uh, ja, je moet toch iets hebben voor te voetballen. En ja, dat, dat maakt het gewoon heel moeilijk. En nu ook met zo'n DCG wat halverwege de competitie ermee stopt. Ja, jongens, kom op. Die hele competitie uh, die, die, die is gewoon meteen klaar. Ja, ja dat is niet goed. Wat vind jij ervan Tim? In de, in de derde klas heb je natuurlijk ook problemen. Wat, wat, wat is dat allemaal? Hoe komt het? Heb je een idee? Ja, ik heb wel een persoonlijk gevoel erbij, maar ik denk dat het gewoon komt doordat clubs misschien een beetje jaren boven hun stand hebben geleefd. Ja, dat denk ik ook. Uh, als ik bij Bloemen maar ook bij HFC kijk, wij investeren ontzettend veel in de jeugd, ontzettend veel in de breedte ook van de jeugd. Dus niet alleen de eerste teams, maar met name die andere teams. Ja, dat zorgt voor uh, contributieinkomsten uh, gewoon heel erg. En als je dan bij Edo kijkt... je kijkt bij Olympia, je kijkt bij United... dan zie je toch dat de afgelopen jaren de jeugd is weggelopen. Maar op een gegeven moment is het dan niet meer mogelijk... om zo'n team uh, te sponsoren... of in ieder geval voor elkaar te krijgen op twee, twee fronten. En het uh, is dus heel vaak uh, dat clubs kijken naar uh, uh, de korte termijn... en niet naar verder. En wat doen ze voor de korte termijn? Je wil zo snel mogelijk wil je promoveren of kampioen worden. Er wordt uh, geld ingepompt en op andere manieren wordt het uh, wordt er versterkt. Maar op een gegeven moment loopt er bijvoorbeeld een trainer weg... Uh, uh, zes, zeven jongens die gaan mee en het stort helemaal in elkaar. Maar, maar ik wil even naar de finale dag van vorig jaar. Die 7 juni. Daar speelde dus Davy United. Daarin liepen parels rond, jongen. Ik begrijp niet dat dat dan niet verder kan. Wat, waar gaat dat dan fout? Nou ja, bij United. Uh, uh, nou, we hebben vorige week natuurlijk Irma in de, in, de, in de uitzending gehad. Die vertelde dat. Uh, uh, het moeilijk was om en een zaterdag en een zondag selectie bij elkaar te houden. Ook omdat de kantine hier was eigenlijk twee dagen voor de helft maar gevuld. Als het al voor de helft gevuld was. Nou, en dat willen ze, willen ze uh, uh, bij elkaar gaan brengen. Um, ja, goed. Uh, bij, bij, bij United, um, het is natuurlijk niet een hele grote vereniging. Hè? Um, dat, dat ze daar uiteindelijk voor één uh, dag of één selectie gekozen hebben. Daar kan ik me wel een beetje in vinden. Ik denk ook dat United wat dat betreft wel een beetje... Um, nou, angst is misschien niet het goede woord. Maar er gaat natuurlijk wel wat gebeuren in Schalkwijk. Uh, uh, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Met Olympia Haarlem. Ja, er gaan gewoon een paar jongens overstappen. Die zijn er al weg. Die, die moet je wel weer de bij zien te halen. De is ja, betekent, van talent daar, hè? Ja, ja absoluut. Um, maar Jan, jij kent ze, hè? Ja, nou, ik heb ze wel eens gezien. Maar ik denk dat, dat uh, van de zondag nu naar de zaterdag uh, stappen. Uh, ik denk dat de grootste oorzaak gewoon eigenlijk uh, is uh, schap over uh, schaap over het dam. Dat er meer volgen. Want ze doen het eigenlijk alleen maar om, uh, nou, wat Martijn net zegt, over uh, dat, dat, dat de continue wat voller is op zaterdag. Want AFC heeft uiteindelijk ook voor gekozen om, het, om, om, om op zaterdag te gaan voetballen met, uh, met het eerste team. En, uh, en de zaterdag één voetbalt sowieso al op zaterdag. Dus, dus dat ze dan elke zaterdag eigenlijk wat hebben. Uh, ja, eigenlijk is het meer commercieel dan... Kijk, bij Edo, uh, wat ik heb gelezen, dat is heel erg. En dat is wat, wat Tim net zegt. Die hebben natuurlijk altijd bovenstand misschien uh, uh, veel te veel uh, uitgegeven. En te weinig ingekomen. Dat, de, kijk, ik wil niet dat, uh, zeggen dat alle clubs dat doen. Maar de meeste clubs hebben wel... Uh, die is het eigenlijk een beetje. Gewoon volgen elkaar. Ja. Zaterdag voetballen is gewoon gezelliger. Uh, spelers voetballen liever op zaterdag. Omdat ze uh, dan uh, zaterdagavond nog uit kunnen. En dat is het grootste ding denk ik. Tim. Jullie betalen niet hè? Noem nee. Me dan. Bij ons moet je ongeveer 800 euro speler inbrengen. Om te kunnen komen voetballen. Waarvan drie kwart ongeveer in de kantine in de, in de zelf? Nou, in de kantine zelf krijgen ze nog wel af en toe een drankje. Ja, maar nee, je moet contributie betalen, je moet je schoenen betalen, je moet de trainingskamp betalen. Twee trainingskampen hebben we dit jaar, waarvan we sinds dit jaar voor het eerst eentje helemaal gesponsord hebben. Nou, je, moet, uh, je, moet, je moet zelf willen. En dan heb, krijg je wel wat voor terug. Want ik denk dat we qua complex, uh, ik wil niet zeggen het mooiste complex, maar toch hebben we het mooiste complex. Hier in de regio. Van Levernal. Nou, in ieder geval van Bloemendaal. Dat is met BSM als ja, ja, ja, ja. concurrentie. Dat is niet heel lastig op zich. Nee, we hebben tweeënhalf twee nu fantastisch nieuwe kunstgrasvelden. Die gewoon echt, ja, dat, zijn, dat is echt top op de lijn kunstgrasveld. We hebben een hele steady vereniging. Een hele grote selectie. We hebben eigenlijk het afgelopen jaar we zowel bij één of twee telkens 17 man neer kunnen zetten. Uh, ook met trainingsopkomsten, We hebben goede trainingsavonden. Dus wat dat betreft faciliteiten zijn wel goed. Maar we betalen helemaal niks. Je krijgt wel licht op het hoofdveld nu. Heerlijk. Uh, ja, als de buurman aan de overkant niet gaat klagen. Omdat anders... Uh, z'n nachtvlinders niet meer goed kunnen vliegen... dan krijg je licht wat het hoofd ja. de, Die zegt nu ook van nee, gaan we niet doen. Nou, daar komt het ongeveer af ja, en toe wel op neer. Ja. Maar ja, nee, klopt. Waarom, als jullie niet betalen... heb je dan toch een vrij sterke selectie? Hoe kan dat? Is het omdat het zo gezellig is? Ach, kijk, gezelligheid is, is één punt. Maar ik denk, ik heb toevallig vanochtend... met een voetbal een discussie over... ik denk dat bij heel veel verenigingen gez gezellig kan zijn. Maar wat wij hebben, wij hebben een steady basis. Bij ons weet je, als je volgend jaar naar ons toe komt... weet je wat er staat. We hebben afgelopen jaar, hebben we, vorige seizoen dat we heel goed gingen... hebben we 24 spelers gebruikt in het eerste elftal. Dat zijn er heel veel. Uh, maar van die 24 zijn er maar twee weggegaan aan het einde van het jaar. Eentje is gestopt en eentje is weggegaan. Samraaf naar schoten dan. En dat geeft gewoon een soort steady basis. En dat willen jongens best wel invullen. We hebben veel training. Op training zijn er altijd uh, twee groepen van 16 jongens... Dus het voetbal is, het is, het is leuk Ik heb een beetje binnen de deuren mogen kijken daar Ik kan je één ding vertellen Met de nieuwe jeugdopleiding die Kees Nijens bedacht heeft Binnen de kortste keren spelen jullie eerste klas man. Het is zo degelijk allemaal Het is ja, echt heel degelijk Ja, dat vind ik wat te zonnig gedacht omdat bij, Je ziet bij ons, de, de kinderen tot en met 13, Zijn ongelooflijke talenten En vanaf 13 jaar Dan uh, nou, begint het een beetje Heel simpel gezegd Bloemdaals rotjongetjes te worden En dan moeten ze vaak wat meer sturing hebben op een trainersvak, en dat hebben wij niet hoor. We hebben ook een beetje te nette trainers dus Heerlijk, we moeten helaas uh, nee. de boel gaan afbronnen, want we zitten bijna tegen het nieuws. Dus het is wel opmerkelijk Nou, jij technicus bent, gaat nu uur veel sneller om dan bij jou. Nee, ik weet het niet. Jullie lullen te veel. We gaan naar het internationaal van 1 uur en we zien u zo weer terug. Aan de andere kant. Tot zo. Ritme van ZFM, via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Partij voor de Dieren doet een nieuwe poging om onverdoofd slachten te verbieden. Maar Janne Thieme heeft daarvoor een initiatiefwet voorgelegd aan de Raad van State. In de wet wordt geregeld dat dieren voor ze geslacht worden altijd moeten worden verdoofd. De uitzondering die nu geldt voor halal en kosher-slachten is geschrapt in het voorstel van de partij. De Partij voor de Dieren kwam tien jaar geleden met een soortgelijk plan. Dat leidde toen tot een heftig maatschappelijk debat en protesten van Joodse en Islamitische organisaties. De Tweede Kamer ging met de wetakkoord, maar de Eerste Kamer stemde er tegen. De man die gisteravond zwaar gewond raakte bij een schietpartij in Amsterdam is overleden. Het schietincident was rond tien uur gisteravond in de wijk Nieuw-West. De politie vond de man in een portiek en is op zoek naar twee verdachten. In de nacht was er nog een schietpartij in Amsterdam. In Noord werd een man beschoten op straat. Hij raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken... is voor een onverwacht bezoek in Zweden. Officieel wil hij de betrekkingen tussen beide landen aanhalen... maar mogelijk heeft het bezoek te maken met overleg tussen de VS en Noord-Korea. Zweden is een van de weinige westerse landen met een ambassade in Pyongyang... Het land heeft al eerder namens de VS met Noord-Korea onderhandeld. In Amsterdam is voor de rechtbank het verhoor verder gegaan van Astrid Holleder. In het proces tegen haar broer Willem is zij vandaag voor de tweede keer aan het woord. Afgelopen maandag ondervroeg de rechtbank haar... vandaag is het de beurt aan de advocaat van Willem Holleder. Het is ook mogelijk dat Willem haar zelf zal ondervragen. Astrid Holleder heeft in de voorbereiding van het proces... uitgebreide getuigenverklaringen tegen haar broer afgelegd...